9 uur. Het los journaal Door Megens. In Eindhoven en op Schiphol zijn vliegtuigen geland met evacuees uit Libië. Op Schiphol, kort voor 7 uur vanochtend, een chartervliegtuig met personeel van oliemaatschappijen. En in Eindhoven kwam vannacht een militair vliegtuig aan met 32 Nederlanders en 50 buitenlanders. Waarschijnlijk gaat er vandaag nog een Nederlands toestel naar Libië om mensen op te halen. Dan is ook een marinefregat onderweg. De VN-veiligheidsraad heeft na een hele dag vergaderen over Libië een verklaring uitgegeven, waarin het geweld tegen Libische demonstranten wordt veroordeeld. De raad wil dat de verantwoordelijken voor de aanvallen op burgers worden berecht. De Libische vice-ambassadeur bij de VN vond de veroordeling niet sterk genoeg. Volgens hem is er na de felle toespraak van Gaddafi een volkerenmoord begonnen door huurlingen uit andere Afrikaanse landen. De opstand in Libië leidt wereldwijd tot een negatieve stemming op de beurzen. De olieprijs is juist gestegen tot het hoogste niveau in 2,5 jaar. Libië is een belangrijke producent en exporteur. Chemieconcern DSM heeft de winst vorig jaar met de helft zien stijgen. Er werd ruim een half miljard euro winst geboekt. DSM profiteert van het verbeterde economische klimaat. Alle divisies draaiden goed, alleen de farmatak deed het minder dan in 2009... Voor deze divisie was 2009 een goed jaar... door de productie van vaccins tegen de Mexicaanse griep. DSM heeft zich de afgelopen jaren omgebouwd... van een bulkchemiebedrijf naar een biotechnologiebedrijf... en een leverancier van hoogwaardige materialen... voor bijvoorbeeld zeilen van zeeschepen. DSM is onder meer de grootste vitamineproducent ter wereld. De komende jaren wil het bedrijf verder groeien... maar een concrete doelstelling is niet bekendgemaakt. Vliegen met westerse vliegtuigen was nog nooit zo veilig als vorig jaar. Niet eerder gebeurden er zo weinig ongelukken met een toestel. Volgens de brancheorganisatie IATA... was er vorig jaar één ongeluk op elke 1,6 miljoen vluchten. Met westerse toestellen gebeurden 17 ongelukken... en dat zijn er twee minder dan het jaar ervoor. Wereldwijd waren er 94 ongelukken, vier meer dan het jaar ervoor. Wereldwijd steeg ook het aantal doden bij vliegtuigongelukken... Vorig jaar kwamen er 786 mensen om het leven. En dat zijn er 101 meer dan het jaar ervoor. Het Nederlandse metaalbedrijf Alberts Industries heeft vorig jaar de netto-winst meer dan verdubbeld. Tot 117 miljoen euro. De omzet kwam uit op een kleine 1,7 miljard euro. Alberts deed vooral goede zaken als leverancier van de automobiel- en de machinesector en de halfgeleiderindustrie. Alberts verwacht dat de cijfers voor dit jaar nog beter worden. Het weer, vanochtend is het droog en koud. Vanmiddag trekt vanuit het westen een neerslaggebied over het land. In het westen regen en natte sneeuw. Landinwaarts wordt dat meer en meer sneeuw. Het wordt vanmiddag 0 graden in het noordoosten en 4 graden in het zuidwesten. Ah, en de B verkeersinformatie. Op de A15 vanaf Rotterdam naar Europort is een ongeluk gebeurd met een aantal vrachtauto's. De weg is dicht tussen Rozenburg en Brielen. En er staat twee kilometer file vanaf Rozenburg tot aan de Thomassen tunnel Voorlopig wordt het verkeer omgeleid via de N57. Geen landbouwgif, maar bloemetjes en bijtjes. Kiespartij voor de dieren. Oh, kom maar eens kijken wat ik in mijn slipper vind. Oh, weer een cadeautje.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 geen beton, maar natuur. Kies partij voor de dieren. Het NOS Radio Journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen. Het is bijna vijf minuten over negen. Boris Dietrich van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch maakt zich grote zorgen over het geweld van Gaddafi in Libië. U hoort hem zo dadelijk. Eerst naar Christchurch, Nieuw-Zeeland. Want een dag na de zware aardbeving proberen inwoners te behappen wat daar nou eigenlijk is gebeurd. Er vielen doden, gewonden, er zijn vermisten en natuurlijk heel veel ingestorte en beschadigde gebouwen. En daar midden tussenin staat onze correspondent Robert Portier. Eerder vandaag geland in Christchurch. Uh, Robert, waar ben je nu ongeveer? Nou ja, ik ben uh, iets in een buitenwijk aanbeland van, uh, van Christchurch. Uh, die wijk heet Cashmere En ik sta hier voor een, uh, een huis wat aan de buitenkant uh, eigenlijk heel stevig uitziet. Uh, waarvan je zou zeggen, daar is niks mee aan de hand. Maar als ik hier een beetje rondloop, dan zijn er toch een aantal tekenen heel duidelijk uh, waaraan je kunt zien dat het mis is. Uh, misschien wel het beste teken is achter in de tuin. Daar is een gat in de grond gegraven, er staat een zeiltje omheen. Dat is het toilet uh, van deze familie op dit moment. En uh, ook als je kijkt naar het huis zelf, ik loop nu naar binnen en probeer hier de deur dicht te doen... Nou, misschien hoor je dat dat wat moeite kost. Dat klopt. Op dit moment uh, kunnen de deuren niet meer goed dicht. Geen enkele deur eigenlijk in dit huis. En uh, dat is een beetje de stand van zaken in deze wijk. Het is flink door elkaar geschud. Mensen zijn hartstikke benauwd. We hebben allerlei voorzorgsmaatregelen genomen. Uh, ja, en wachten nu eigenlijk in angst af wat er voor de rest komen gaat. Want hoe hebben zij de aardbeving beleefd, Robert? Ja, nou, ik denk dat ik dat het beste kan vragen aan de bewoonster van dit huis, uh, Yvonne Shu-Achon. Uh, zij zit op dit moment uh, tussen eigenlijk haar matrasje uh, waar ze s'nachts op geslapen heeft. Hij heeft bij de deur vlak eigenlijk naast haar een paniekpakket staan, zodat ze direct naar buiten kan. Uh, en als ik me niet vergis, ja, is ze dood op van de stress. Yvonne, is het op dit moment uh, overleven of is het eigenlijk een beetje weer zoals normaal? Oh nee, dit is definitief nog een fase van overleven. Ja, en schrikken dus. Hè? Terwijl we praten is er weer een hele kleine naschok. En dat uh, gaat door. Afgelopen nacht hebben we 43 naschokken gehad. Dus uh, ja, we hebben niet geslapen. Want bij elke naschok spring je eigenlijk overeind. Ik zie het nu aan je. Ja. Je reageert eigenlijk doodsbenauwd. Die voortdurende stress, is dat vol te houden? Ja, we moeten wel. <coughs> ja, je moet wel. Je kan niet... Uh, je kan... Ja, we moeten... Gewoon doorgaan. We weten zeker dat het huis veilig is. Ondanks dat het heel erg veel geluid maakt. En alles rinkelt in de kasten. En, uh, een stuk minder. Er is heel veel stuk gevallen. Maar ja, we moeten gewoon doorgaan. Ja, jullie horen het. Uh, nog steeds stress. Die naschok, terwijl wij dus hier zitten. Uh, doet ons allebei eigenlijk opspringen uh, van de bank. Uh, en je merkt het ook. Mensen hier, uh, ze worden voortdurend wakker. Kijken naar elkaar. Ben je er nog? Gaat het goed met je? Uh, zijn eigenlijk al halverwege de deur. Uh, omdat ze denken van ja, je weet maar nooit wanneer de volgende grote klap gaat plaatsvinden. En dat is misschien het leven op dit moment. Uh -huh. Ook al weet iedereen dat ze op dit moment misschien wel veilig zijn. Ja, je weet maar nooit wanneer de volgende grote klap plaatsvindt. En die angst, die vreet aan mensen. Want, uh, die naschok net Robert, uh, wat zie je of voel je daarvan dan? Ja, het gekke is dat ik uh, niet zo heel veel voel. Maar ik hoor opeens een deur uit het lood slaan. Ik hoor dat daar een is en een beetje gekraak. Um, en wat ik me net heb laten vertellen bij de grote schokken. Uh, ja, dan is het zo dat natuurlijk de hele uh, grond heen en weer gaat. Dat het lijkt alsof, alsof je als een soort slaapdronken iemand naar buiten probeert te rennen. Terwijl je alle kanten opgegooid wordt. Maar het zijn juist deze kleine, geniepige eigenlijk naschokken. die je voortdurend wakker houden. Die voortdurend het gevoel geven van. verdraaid, uh, zal ik straks uh, uit mijn bed worden gegooid? wat moet ik nu vast doen om dat, dat te voorkomen? Ja. En dat is natuurlijk wat zo vermoeiend is. Voortdurend op je kievieven zijn. Ja, Robert, in deze situatie, met steeds die naschokken... moeten hulpverleners dus op zoek in de helemaal of gedeeltelijk ingestorte gebouwen. Want er zouden nog veel mensen onder het puin liggen... en er worden ook nog steeds meer dodelijke slachtoffers geteld. Ja, in de binnenstad zijn op dit moment alle lampen weer aan. Want het is pikke donker op dit moment... Uh, want de zoektocht eigenlijk naar uh, overlevenden, dat gaat nog steeds door. Dat heeft natuurlijk ook voortdurend prioriteit hier. Iedereen die nu nog bereikt kan worden, daar, uh, daar moet men alle moeite voor, uh, voor proberen te doen... om die toch nog uit die puinhopen te halen. Maar eerder vandaag stortte een televisiegebouw in. Daar zaten waarschijnlijk toch nog zes mensen klem. Maar nou, zoeken daarnaar is opgegeven en de Search and Rescue missie... Ja, het is natuurlijk de vraag hoe lang dat door kan gaan. Hoe lang mensen het kunnen overleven. En wanneer dat overgaat in een bergingsmissie. Uh, Hier in Huizen Suatjon in ieder geval zet men de televisie niet aan. Want zeg men ja, al die ellende. We hebben ook nog kinderen. Uh, en Je kunt ze niet alles aandoen op het portier in Christchurch. Het is tien minuten over negen. Wij gaan nog eventjes naar Libië, waar het maar onrustig blijft. En de verwachting is dat het voorlopig niet zal ophouden. Veel mensen zijn bij demonstraties de afgelopen dagen al gedood. Voormalig Nederlands politicus Boris Dietrich... werkt voor Human Rights Watch in New York. We vroegen hem eerder vanochtend hoe deze organisatie... aan goede en betrouwbare informatie komt uit Libië. Wij uh, hebben eigenlijk in uh, zo'n beetje alle landen rond Libië heen onze eigen medewerkers zitten. Bijvoorbeeld in Tunesië, Algerije, Egypte, noem maar op. Maar Libië zelf is ontzettend moeilijk voor onze mensen om uh, daar te zijn. Dus we hebben contact met mensen die we kennen, die we vertrouwen en die we dan via de Skype of de telefoon spreken. En uh, aan wie we vragen wat zie, je? wat zie je dat er gebeurt en uh, beschrijf het aan ons. Maar wat voor mensen zijn dat? Uh, dat zijn mensen met wie we in het verleden alles gewerkt hebben. Dat kunnen bijvoorbeeld uh, studenten zijn, uh, journalisten zijn, uh, mensen die in een ziekenhuis werken. En we hebben in het verleden veel uh, rapporten over Libië uitgebracht, dus we hebben daar wel onze contacten. Toch, meneer Dietrich, kwam in uw organisatie al snel met uh, gegevens over het aantal slachtoffers daar? Zijn die gegevens, die getallen dan wel betrouwbaar? Nou, die zijn zeer conservatief. Uh, we hebben gezegd dat wij. Uh, via onze mensen ongeveer 300 lijken geteld hebben... die in ziekenhuizen zijn binnengebracht. Dus we hebben daar via onze mensen gesproken met doktoren... in een mortuaria geweest en daar lijken geteld... Maar we horen ook van uh, ooggetuigen uh, die vertellen ons, ja hoor, is bij mij in de straat uh, liggen lijken op straat. Maar niemand durft ze weg te halen, want anders worden we ook neergeschoten. Dus uh, ja, de, de aantallen lijken die geteld zijn, zijn de mensen in de ziekenhuizen. Maar uh, ja, er zijn natuurlijk nog veel meer mensen doodgeschoten en die liggen nog op straat. Dus het is een heel conservatief aantal. Ja, u houdt uw hart vast? Ja, we zijn uh, best wel somber over de situatie in Libië. Het zal niet zo zijn dat uh, Gaddafi uh, morgen wakker wordt en uh, denkt ik heb me bedacht laat ik maar uh, met stille trom vertrekken omdat de bevolking mij niet meer wil. Nee, dit is een man die inderdaad uh, tot het bittere einde zal uh, aan de macht blijft, zich blijft vastklampen en uh, ja, dat zal toch heel... Uh, heel lastig worden om deze man weg te krijgen. Ja, nou heeft... Voor de wereldgemeenschap ook heel moeilijk trouwens. Ja, daar wou ik maar even over hebben. Want de VN Veiligheidsraad heeft het geweld in Libië veroordeeld. Heeft het Libische volk daar wat aan? Ja, toch wel. Um, natuurlijk niet dat daardoor meteen uh, op straat het geweld minder wordt. Maar het is uh, toch vrij uniek dat de Veiligheidsraad unaniem... Uh, ...besluit dit kan zo niet en hier uh, brengen wij zo'n verklaring over uit. Secretaris-generaal Ban Ki-moon, die over het algemeen erg voorzichtig is... ...heeft zich ook in harde bewoordingen uitgelaten. Uh, daarmee voer je de druk op uh, Gaddafi op. En wij zeggen als Human Rights Watch ook tegen de Veiligheidsraad... ...deze man die moet ook berecht worden... En daar zijn verschillende manieren voor om dat te doen. Maar hij moet in ieder geval weten dat hij en degene die zijn bevelen uitvoeren en die mensen doodschieten, dat die voor een gerecht worden gebracht en dat die veroordeeld worden. En dat ze persoonlijk ook verantwoordelijk voor dat soort misdaden worden gehouden. Ja, dat kan natuurlijk pas als dit achter de rug is. Wat zou de wereldgemeenschap nog meer kunnen en moeten doen? Ja, kijk, de wereldgemeenschap heeft niet een leger dat nu opeens Libië binnen kan vallen en daar uh, orde op zaken kan stellen. Uh, dus de wereldgemeenschap moet via vergaderingen druk uitoefenen, via verklaringen. Dus ja, de kring rond Gaddafi heen, uh, die moet eigenlijk bewerkt worden dat die zich van hem afkeren en dat dus van binnenuit zijn macht verder afbrokkelt. Meneer Dietrich, hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan. 13 minuten over negen. We blijven in Libië, of in ieder geval naar de pogingen om te vertrekken uit dat land. Nederland zet vliegtuigen en een fregat in om landgenoten uit het chaotische Libië weg te halen. Vannacht landde op vliegveld Eindhoven al een militair toestel met de eerste 32 geëvacueerde Nederlanders. Volgens de piloot was het nog een hele tour om alle passagiers bij elkaar te krijgen.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 En even na half zeven vanochtend landde op Schiphol een chartervliegtuig met onder andere twee Nederlanders aan boord. Met de vlucht zijn ook een aantal Britten naar Amsterdam gevlogen. Deze vrouw vertelt bijvoorbeeld dat ze gebouwen in brand zag staan in Tripoli. From our house we could hear a lot of shooting and there were helicopter military helicopters flying over a lot, people in the streets. Yeah, um, I'll try that. When we went outside there were police stations burnt. In Tripoli after a speech a lot of people came out in his support, but there were also a lot of people that still burning things, still you know, throwing things to police, still chanting against him. Ja, deze Britse zegt dat na de toespraak van Gaddafi gisteren... ook nog wel veel mensen de straat gingen om hem te steunen. Intussen zitten er nu nog zo'n ongeveer 70 Nederlanders in Libië... die het land willen verlaten. Volgens minister Rosental van Buitenlandse Zaken... wordt er alles aan gedaan om ook die terug te halen. Diegenen die weg willen, die moeten wij ook weghelpen. Want de situatie in Libië is onverkort gewelddadig. En ook is er een sfeer van intimidatie die de mensen echt ertoe brengt... om te zeggen, wij moeten weg... In de loop van de dag komen er waarschijnlijk ook nog wel andere vluchten uit de Libische hoofdstad aan op Schiphol. Het ministerie van Defensie stuurt het militaire vliegtuig ook weer naar Tripoli toe. En dan kunnen we nu toch live naar Libië. Want Hans-Jaap Melissen, correspondent van de Wereldomroep, is vanochtend gearriveerd in Benghazi. In de stad waar vorige week de opstand begon tegen Gaddafi, in het oosten van Libië. Hans-Jaap, um, jij bent vanochtend aangekomen in Benghazi. Wat, wat heb je gezien? Ik heb een hele lange nachtrit achter de rug, niet geslapen. Ik uh, ben de grens overgegaan uh, midden in de nacht aan de Egyptische kant. En uh, had geluk dat ik iemand trof die uh, naar Benghazi moest. Want uh, wat je vooral ziet is mensen die uh, het land uitgaan. Uh, druk meteen met de grenspost is het ontzettend druk. Uh, niet zozeer trouwens met Libiërs, maar vooral met Egyptenaren. Er, er werken heel veel Egyptenaren in Libië en die zijn allemaal gaan het terugtrekken, de grens over naar, naar Egypte. Hele veel auto's, zwaar bepakt. Maar, uh, en op de rit dan die ik heb gemaakt uh, met mensen die ook een gedeelte van de bevoorrading volgens mij deden uh, voor uh, de revolutionairen, zoals we ze kunnen noemen. De nieuwe revolutionairen, want ik geloof dat Gaddafi zich ook nog steeds zo noemt. Maar, uh, en ik heb dan verschillende roadblocks gezien waar zowel burgers als militairen die zijn overgelopen staan... En dat gaat eigenlijk allemaal heel vriendelijk. Ze zijn heel erg enthousiast als ze mij zien. Ze uh, zijn blij dat er nu journalisten ook arriveren. Uh, laten eigenlijk met trots zien dat zij de macht hebben. Een soortzelfde trots die je op het Tagrierplein in Cairo zag. En uh, ja, ik ben gaan rijden of mee gaan rijden. Dus het is een flinke rit. Het is van 600 kilometer naar Benghazi, waardoor, ja, waar de opstand eigenlijk begon. En in de stad hier is het uh, heel stil. De rolluiken zijn naar beneden. Uh, ik ben in een hotel waar heel veel evacuees zitten. Of mensen die willen dat graag dat ze weg, maar die kunnen niet weg. Het zijn werknemers uit de olieindustrie onder andere. En andere fabrieken. En uh, er hangt wel een soort gespannen sfeer, vind ik. Uh, mensen zijn ook heel erg bang bij dit hotel. Van, uh, er zijn nog regeringselementen in de stad. Uh, af en toe die komen mensen intimideren. Maar, nou ja. We weten niet precies wanneer ze komen en uh, er is een beetje spookstad, veel uitgebrande, of veel, maar in ieder geval, de meeste gebouwen staan recht overeind, maar je ziet uitgebrande uh, politiestations, uh, monumenten die aan Gaddafi uh, zijn gewijd, ze zijn allemaal in de brand gevlogen. Ja, maar Hans-Jaap, uh, militairen die je op straat zit, die staan nu aan de kant van de demonstranten? Ja, die staan aan de kant van de demonstranten. Uh, sommigen hebben ook gewoon hun militaire pak uitgedaan, maar anderen ook weer niet. Uh, het, het blijft heel moeilijk in te schatten wie je steeds tegenkomt. Aan de andere kant uh, oogt het vrij vreedzaam op dit moment. Uh, en stil, vooral hier in Benghazi. Ik ben maar net gearriveerd, ik ga zo eventjes de hele stad door. Maar je, je moet nog enige voorzichtigheid wel betrachten. hoewel. Ik heb wel het idee dat dit oosten van Libië, dat nooit heel erg op de hand was van Gaddafi, ja. uh, redelijk onder controle is. Maar ja, meestal als je dit soort zinnen uitspreekt, dan gebeurt het volgende uur iets ja, ja. vreselijks, dus dat weet je maar nooit. Ik heb trouwens, als het gaat om vreselijke dingen, uh, mensen laten hier, want uh, er dubbelen natuurlijk steeds beelden naar buiten ook hè, van uh, Libië. Mensen hebben filmpjes wat hier gebeurd is op hun uh, mobiele telefoons. Um, ik heb beelden gezien van, van ook uh, Afrikaanse, zwart Afrikaanse uh, uh, mensen... die ja, ja, in elkaar geslagen worden en iemand die is opgehangen ook ergens. En, um, en ik kreeg net nog weer een soort fl uh, flashdisk met, met beelden van hier rond het hotel... waar zwaar geschoten is tot een paar dagen geleden. Is het voor jou mogelijk, Hans-Jaap, om verder te reizen richting het Westen... of is dat echt te onveilig? Ja, dat, dat weet ik op het moment even niet. En, um, ik, misschien nog wel iets verder naar het westen... maar ik, ik kan niet inschatten wat er gebeurt als ik naar Tripoli zou rijden. Ook omdat daar natuurlijk wel nog duidelijker, zichtbaar op straat... als het goed is. Hè, of, dat, dat zijn de berichten dat daar de mensen van uh, Gaddafi staan. Die zie je hier niet. En, hè, ze zijn eigenlijk gewoon verdwenen. Het doet mij een beetje denken aan uh, uh, nou ja, de omwenteling in Irak uh, in 2003... Dat je er, ik zat in Irak tijdens de oorlog en toen rukte ik op naar Bagdad En dan zag je diezelfde onzekerheid, een soort milities op straat. En je wist nooit zo goed wie je trof, maar ze waren vaak onderling bezig. Hè? Afrekeningen. Um, en, en diezelfde sfeer hangt hier een beetje, wat ik het wel hier rustiger vind. Althans op het traject dat ik heb afgelegd. Ja, merk je wel, je hebt natuurlijk nog niet zo heel veel mensen kunnen spreken, maar merk je wel optimisme over, uh, over de toekomst, dat, dat ze het redden? Ja, ja, eigenlijk wel. Ik, ik, ik merk een soort rustige en trotse vastberadenheid bij mensen zo van nou, ik uh, ik zat vannacht nog eventjes bij een groep mannen, die hadden een, een vuurtje gestookt. Die, die wilden zich warm houden, zaten daar heel rustig, hadden een wegblokkade. En toen zeiden me nog meer zo, ja kijk zo doen we dat dus. Hè? Uh, uh, uh. Dit is de manier om het te doen. En, en, en de gek, want dat is toch wel vaak de aanduiding inmiddels voor Gaddafi. Uh, die gaat al weg, die krijgen we wel weg. Maar ja, um, dat kan wel een bloederig geheel worden. Bloedig geheel zeggen mensen tegen mij. Um, die angst is er, zit er heel erg in. Er komen hier de meest vreselijke verhalen. Er komen mensen naar mij me toe om te vertellen. van uh, hoeveel doden hier gevallen zijn. Er zijn hier, het is hier heel zwaar aan toegegaan. Dat kun je gewoon goed zien in de stad ook. En uh, ik ga later vandaag dus uh, kijken in, in ziekenhuizen, mortuaria. Um, en, en naar. Ja, ik ben langs een leeg gebouw gereden. In half geplunderd, half in brand gestoken van de geheime dienst. Ja, dat ze al die objecten. die vroeger van het regime waren. Die zijn nu uh, van het volk, en, uh, maar vooral eigenlijk verwoest hans Jap Melissen, verslaggever van de Wereldomroep. Goed dat je er bent in Benghazi, in het oosten van Libië. Ja, terwijl de buitenlanders Libië proberen te ontvluchten... journalisten het land ingaan... maken landen rond de Middellandse Zee zich op... voor een enorme groep vluchtelingen uit dat land. Want wat gebeurt er met Libië als Gaddafi niet meer de grote leider is? En is men hun leven nu wel veilig? In Italië komen vandaag verschillende ministers bij elkaar... om zich maar eens te buigen over die vraag. Consument Bas Mesters. Bas, um, waar maakt Italië zich... Zorgen over hoeveel mensen denken, denken ze dat er komen vanuit, nee, vanuit Libië? Ja, de minister van Buitenlandse Zaken Frattini zei vanochtend in de Corriere della Sera dat hij ook rekening houdt met misschien wel 200.000 tot 300.000 mensen die Libië gaan verlaten. En dan misschien niet alleen naar Italië, maar ook naar Griekenland, Spanje, euh, naar Malta. Um, goed, het is natuurlijk uh, koffiedik kijken. Uh, maar zij, ze, ze weten gewoon niet wat ze kunnen verwachten. Hij zegt letterlijk ook in de krant... Um, als Gaddafi weg is, dan hebben we niemand meer daar. Wij deden eigenlijk alleen maar zaken met Gaddafi. Dus als die er niet meer is... ze hebben geen contacten meer. Ze, ze zijn totaal de grip kwijt. En dus zijn ze zich nu maar aan het voorbereiden... met alle staten die aan de noordkant van de Middellandse Zee liggen... om te kijken wat ze kunnen doen. In ieder geval gaat Italië op Sicilië. Vluchtelingen kampen... ...plaatsen om mensen op te vangen. En uh, de, de, de anti-immigratie-politicus uh, Umberto Bossi... ...die heeft al meteen gezegd... ...we sturen ze allemaal door naar Noord-Europa... ...dat ons niet voldoende wil helpen bij de opvang. Want hoe was het voordat de opstand begon, Bas, in Libië? Waren de berichten dat er veel Libiërs het land wilden verlaten? Nou ja, voor de opstand was het natuurlijk zo... ...dat er een deal was met Gaddafi... Die... Uh, patrouilleerde met uh, boten, ja. schepen... die um, Italië had gegeven aan Libië. En die hield dus alle vluchtelingen uh, tegen voor de Libische kust. Bovendien zitten er in Libië nog heel veel mensen... niet alleen uit Libië, maar uit uh, immigranten uit Noord-Afrika. Een groot deel daarvan zou in kampen wachten... totdat ze Libië kunnen verlaten. Maar die zijn tot nu toe altijd met uh, stevig geweld tegengehouden. En die zouden nu kunnen gaan vertrekken. Maar nogmaals, niemand weet precies hoe het zal gebeuren. Vanda Gisteren zijn in totaal... 200 mensen uit Tunesië aangekomen op Lampedusa. Ja. En dan het probleem aanpakken. De, de, kunnen ze nog niet echt ze bereiden zich voor op die stroom... of proberen ze het ook nog ergens tegen te houden? Ja, ze gaan natuurlijk proberen weer met, met dat Frontex... die gezamenlijke operatie van uh, Europese staten... die uh, met, met extra vliegtuigjes patrouilleren boven de zee. Er zullen wat meer schepen komen. Maar de vraag is of dat allemaal uh, gaat lukken. Ze gaan dus uh, enerzijds zich organiseren op opvang op uh, het vasteland in Zuid-Europa en anderzijds op het tegenhouden. Maar goed, je kunt natuurlijk mensen niet tegenhouden... als daar een, een, nee. een burgeroorlog gaande is. Dat, zou, uh, dat is tegen alle regels in. Mensen die vluchten, die moet je gewoon toegang verlenen. Ja. En dan hopen dat ze ze kunnen doorsturen naar het noorden van Europa. Bas Mesters hoorde u vanuit Rome. Het is uh, zes minuten voor half tien. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. En um, later, vandaag, gaat u op Radio 1 de stemming van Nederland horen Onder die noemer reist Radio 1 vanaf vandaag door het land in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen. Om half elf en om vier uur meldt de Radio 1-bus zich op de zender. Vanochtend als eerste vanuit Noord-Brabant. Tess op Lok, waar gaan jullie het over hebben straks? Lara, goedemorgen. Wij zitten in Zijtaart. Daar beginnen wij, in Noord-Brabant, vlakbij Veckel... En uh, Prem en ik zijn hier aangekomen voor een megastal. Je kan dus wel al aanvoelen waar wij het over gaan hebben. Dat speelt enorm hier, vooral in Noord-Brabant. Het al of niet bouwen van megastallen voor varkens. Als je hier zijdaard binnenrijdt, zie je overal bordjes en banners. Kom varkens kijken, oh. want uh, uh, het publiek wordt van harte uitgenodigd... om die megastallen te komen bekijken, om te kijken hoe dat nou precies allemaal werkt. Wij gaan erover praten. moeten ze wel of niet blijven bestaan... moeten er, er wel of niet meer megastallen gebouwd worden. Dat Krijg je? onder andere zo meteen in de stemming van Nederland. Krijg je varkensboeren op bezoek, Tessel? Jazeker. We zijn, wij zijn op bezoek bij een varkensboer. We krijgen uh, uh, wat plaatselijke politici. Zo, okay. En uh, hopelijk ook voor- en tegenstanders van uh, de megastal. Nou, we gaan dat allemaal horen om half elf en om okay. vier uur. Half elf voor je prima Goed, zo. Het hele land draait zo langzaam handwarm... voor de provinciale statenverkiezingen. Poli Politieke jongeren proberen studenten nog te bewegen... om zich weer in te zetten tegen de bezuinigingen op het onderwijs. Mark Hamer in Nijmegen. Hoe staat met de actie? Ja, men, uh, het is even stil hier op het plein, want uh, ja, alle studenten zitten keurig binnen. Die zijn, uh, de, die zijn college dat dat volgen, maar we staan weer even bij, bij de koffiestand. En uh, kijk eens even op de tafel die er allemaal, uh, waar al het flyermateriaal staat. Hier uh, een reken af met rechts, voordat rechts met jou afrekent. Uh, dat staat allemaal bij de stand van Peter Kerres van, uh, van de jonge socialisten. En jullie, ja, jullie delen ook condooms uit, zie ik. Ja, we zijn hier studenten, hè? Dat is een beetje ludiek. Uh, en er staat op? Keihard de sociaalste. Nou, maar ik moet, even ik moet één ding zeggen. De JOVD heeft ze ook gehad. Want Marijke Neutgens staat hier. En die hadden een tekst. Hè? Voel de liberaal in je, stond op de condooms en politiek zuigt. Nou, nou, nou mensen, nou, ik wil het graag met jullie hebben over uh, jongeren in de politiek. En ik hoor nu wat voor raar bruggetje dit eigenlijk is. Uh, jongeren in de politiek. Uh, hoe gaat dat eigenlijk? Zijn er veel jongeren actief? Uh, bij onze vereniging uh, zijn er ongeveer 2000 leden. Uh, er zijn uh, heel veel verenigingen die uh, voor elke eigenlijk, uh, politieke partij in de Tweede Kamer, behalve de PVV, is er een uh, politieke jongerenorganisatie. Uh, dus en, uh, de ene heeft wat meer leden, de andere wat minder. Ja, Karel Dirks uh, van de Jonge Democraten. Uh, we hebben het er vanochtend over, ook omdat ja, uh, we mogen, uh, de studenten mogen vanaf september, als het allemaal doorgaat, minder lang studeren. Uh, de zijn jullie bang dat er minder jongeren actief zullen zijn? Um, ik denk dat uh, misschien minder jongeren voor bestuursfuncties actief uh, zullen zijn. Omdat uh, ja, het kost toch heel veel tijd. En, uh, je hebt uit... ja, hoeveel veel tijd kost het jou bijvoorbeeld? Nou ja, uh, het ligt eraan wat voor functie je doet. Maar het kost toch uh, wel uh, wekelijks ja, 10 tot 20 uur of wat dan ook. Het gaat ten koste van je studietijd. En uh, het is wel gewoon uh, voor profilatie. Dus uh, de kwaliteit van de studenten die wordt er wel mee omhoog getild, Omdat ze bestuurservaring opdoen. En ja, als dat financieel onmogelijk wordt gemaakt, dan uh, vind ik dat wel een groot probleem. Omdat uh, ja, je dan krijgt dat uh, bijvoorbeeld alleen hele rijke studenten bestuursfuncties kunnen gaan uh, vervullen. Of dat uh, mensen gewoon wegblijven, dat uh, dit, soort, dit soort partijen kunnen krimpen. Ja, Peter Keers van de, van de Jonge Socialisten. Achttien jaar student, zei je vanochtend al. Wat een pijnlijk punt. Iedereen moet nu ook hier inderdaad lachen. Je weet er alles van. Ja, maar jij staat ook al op de lijst voor de provinciale staten. Ja, dus ja, als je met een beetje geluk uh, ben je vanaf uh, paar, over een paar maanden binnen. Nou, binnen zou ik het niet willen noemen. Uh, de provinciale staten uh, vergaderen maar, uh, maar eens in de. Uh, ik, uit mijn hoofd eens in de twee weken. We hebben wel elke woensdag dan uh, uh, activiteiten met de staten. Uh, dus in principe is het maar één dag per week. Uh, die die tijd uh, kan ik nog, uh, nog wel opbrengen. Maar ik vind het ook heel belangrijk om die tijd te blijven opbrengen. Ook, uh, voor, uh, ook als straks die studieboete er inderdaad doorkomt. Het blijft juist belangrijk om in deze tijd uh, jongeren erbij te betrekken. En uh, dat jongeren hun stem laten horen tegen dit soort asociale maatregelen. En dat ze dus echt uh, zelf ook bij de politiek uh, betrokken raken. En daarom staan jullie hier ook, ook om te demonstreren. Uh, uh, ja, hij dan. Jullie niet uh, hier aan het demonstreren van de jonge democraten en uh, de JOVD. Maar de Partij van de Arbeid staat hier vandaag... Uh, voor de Radboud Universiteit om uh, ja, eigenlijk te hopen... dat uh, het kabinet de plannen niet kan uitvoeren... doordat er een uh, linkse meerderheid is. Nou, uh, er staan hier inmiddels alweer wat mensen die, uh, bij die koffie aan het halen zijn. De flyers worden uitgedeeld. Hier wordt vandaag nog even actie gevoerd. Actie tegen bezuinigingen op het onderwijs en discussie... tussen verschillende politieke jongerenorganisaties. Mark Hamer was daarbij. Tot zover het Radio 1 journaal van deze ochtend. Morgen weer een uiteraard. Nu de collega's van de KRO met ik neem aan ook nieuws over Libië en Nieuw-Zeeland als dat komt. Zo is dat, Lara. In ieder geval hebben we contact met een Libisch gezin in Libië zelf. Dus we horen van elf broers en twee zussen hoe daar is gereageerd op de allemaal toespraak tegelijk? van... Nou, niet allemaal oh. tegelijk, maar wel, <laughs> wel hun mening en hun ervaringen daar op de toespraak van Gaddafi. Uh, verder vindt de VVD dat er vooral geen Europees geld voorlopig moet naar die wankele regimes in Noord-Afrika. Zoals Tunesië, Egypte, laat staan en Libië. En dat is wel het plan van de Europese investeringsbank, want die wil daar 6 miljard euro naartoe schuiven. En uh, Lara, vrouwen in Lelystad moeten meer bewegen. Oh. Want ze zijn ongezond en ze gaan eerder dood. Oh. Dat en meer zometeen. Goedemorgen, Nederland. Ja. <laughs> Heel vrolijk allemaal na ja. het ja. nieuws. Door wat Radio 1. Het NOS-journaal. Voor het eerst sinds de opstand in Libië doet een Nederlandse journalist... vanuit dat land verslag van de gebeurtenissen. Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep. Het is hem gelukt om vannacht via de Egyptisch-Libische grens het land binnen te komen. Hij is nu in Benghazi, in het oosten van Libië. In Eindhoven en op Schiphol zijn vliegtuigen geland met evacuees uit Libië. Schiphol landde kort voor zeven uur een chartervliegtuig met personeel van oliemaatschappijen. En in Eindhoven kwam vannacht een militair vliegtuig aan met 32 Nederlanders en 50 buitenlanders. En waarschijnlijk gaat er vandaag nog een Nederlands toestel naar Libië om mensen op te halen. De brandweer is nog steeds bezig met de brand bij een chemisch opslagbedrijf in Amsterdam. Gisteren brak die brand uit in een loods met latex en rubber. En dat veroorzaakte dikke rookwolken. Het vuur smult nog steeds, maar het rookt niet meer. Maar de verwachting is dat het bluswerk nog de hele dag gaat duren. En zowel AZ als Willem II stopt met vrouwenvoetbal. Het gebeurt uit geldgebrek. Sinds de oprichting van de Eredivisie voor Vrouwen in 2007... werd AZ drie keer achter elkaar kampioen. De vrouwen speelden twee keer in de Champions League. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Korte file bij Maastricht op de A2 vanuit Eindhoven voor Maastricht 2 kilometer. Een probleem op de N15 van Rosenburg naar Europoort. Er staat 2 kilometer file voor de Thomasse tunnel De weg is dicht tussen Rozenburg en Brielep. Er staat vanochtend een ongeluk gebeurd met een paar vrachtauto's. En een deel van de lading van een van die vrachtauto's is KIT. En die KIT is op de rijbaan terechtgekomen. Het opruimen gaat uren duren. En zolang wordt het verkeer plaatselijk omgeleid. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Nieuw regimes in Noord-Afrika nog te wankel voor financiële steun uit Europa, zegt de VVD. Het persoonlijke verhaal van een Belgische Libier die dagelijks contact heeft met elf broers en twee zussen in zijn vaderland. Vrouwen in Lelystad moeten veel meer bewegen, want ze leven ongezond en ze gaan eerder dood. Nederlander gaat een 17e eeuws VOC-begaafplaats uh, in India opknappen. in het ochtenduur van Ron Kas. Het is bijna drie over half tien. Dit is Karo. Goedemorgen Nederland. Thijs ja, Boelens is vanochtend op de tweede Maasvlakte. De uitbreiding van de Rotterdamse haven vordert gestaag. En wie denkt dat het alleen maar zand opspuiten is, heeft het mis. Alles wordt van tevoren keurig uitgemeten. Hedewaar. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland. De Europese Investeringsbank, dames en heren, wil landen in het Middellandse zeegebied... en Noord-Afrika een bedrag lenen van 6 miljard euro. Het gaat om landen als Tunesië en Egypte... die een democratisch hervormingsproces doormaken op het moment. Het Europese parlement en de lidstaten moeten daar eerst nog wel groen licht voor geven. En als het aan de VVD in Nederland ligt, komt dat groen licht er voorlopig helemaal niet. Ante Tembroek, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Okkelman. Buitenlandwoordvoerder van die partij, waarom niet? Nou, we hebben gezegd, voordat we weer potten met geld gaan klaarzetten... is het misschien verstandig om even af te wachten... met wie we daar um, straks zaken moeten doen... en um, waarvoor dat geld dan besteed gaat worden. Wat dat betreft hebben we ons lesje, dacht ik, wel geleerd. Op nou, de Europese Unie heeft heel veel geld in uh, Noord-Afrika besteed. En dat is eigenlijk niet zo goed terechtgekomen. Dat weten we ook, dat weet de Europese Unie ook. Ja. En er um, ja, moet dan ook wel helder zijn wat er voor terugkomt. Waar ik wel voor ben, want u, u was wel heel stellig in uw afwijzing... waar ik wel voor ben is dat de Europese Unie aangeeft... dat er met ons zaken te doen valt... Maar de grote vraag is natuurlijk: met wie gaan we daar zaken doen? In Egypte is onhelder welk regime daar nu uiteindelijk um, uh, ja, de zaak gaat overnemen. We hopen allemaal dat er een goede democratische verkiezing plaatsvindt. Ja. En dat daar een democratische uh, regering gaat komen. Maar goed, wie gaan gaat we doen? In Libië weten we überhaupt dan... nog niet waar we aan toe zijn. Nee. Dus het is allemaal veel te vroeg. Maar, maar wie gaat u dan bellen met de mededeling? U kunt wel zaken met ons doen, maar ik krijg voorlopig geen geld. Nou ja, dat is de vraag die u vooral aan meneer Maistat, die de um, directeur is van de Europese investeringsbank, zou moeten stellen. Want die heeft kennelijk al geld in het vooruitzicht gezet. Ja. Kijk, ik vind het dus op tegen. Nou ja, ik vind het goed dat wij aangeven um, uh, als u, uh, u uzelf op, uh, op Europa wilt oriënteren dan valt het met ons te praten, handelsvoordelen uh, leningen eventueel Um, maar dan moeten we wel weten met wie we dan zaken doen en wat daar tegenover staat. En, uh, ja, en of dat leidt tot, tot de resultaten die Europa ook wil, uh, wil bereiken. Ja, en kunt u dat soort garanties nu wel krijgen, denk ik? Nee, natuurlijk niet, want we weten helemaal niet wie we daarvoor moeten bellen. Nee. Bedoel, als u weet hoe dit in Libië gaat aflopen... we hopen allemaal uh, dat Gaddafi uh, dat zijn laatste uren geslagen zijn. Ja. En die man moet zo snel mogelijk weg. Um, maar we weten niet wat er daarna komt. Dat is, uh, dat is echt koffie die kijken en iedereen probeert daar natuurlijk nu het fijne van, uh, van te weten. Ja. Um, uh, maar drie weken geleden uh, of drie maanden geleden had helemaal niemand voorspeld dat dit allemaal zo vlot en zo goed zou gaan. Van wie bent u een grotere fan van Hillary Clinton, minister van buitenlandse zaken van de Verenigde Staten, van Uri Rosenthal, onze eigen minister van buitenlandse zaken, of van Frans Timmermans, partij van de Arbeidkamerlid? <laughs> um, ik heb voor alle drie enorm veel respect en um, dat was de vanzelfsprekend ben ik de grootste fan van Uri Rosenthal. Dat is een ja. partijgenoot van mij. Ik ken hem ook het best. Ja. Um, Hillary Clinton is een, een heel krachtdadige uh, minister van Buitenlandse Zaken... Ja. van een van de belangrijkste landen ter wereld. Ja. En ook Frans Timmermans. Um, uh, daar was ik in ieder geval altijd wel een uh, grote fan van. Zeker toen hij zelf nog op de stoel zat waar nu Uri Rosenthal zit. Ja, nou ja, de, de stoel daarnaast naaststand. Maar goed, nou, uh, Precies. is uh, uh, nou. al niet te min. Nou, Ik vraag het omdat Hillary Clinton uh, vandaag Libië heeft gedreigd met sancties... als er geen einde komt aan het geweld. En eerder zei Uri Rosenthal, uw partijgenoot en minister van Buitenlandse Zaken... Nou, voorlopig geeft nog geen sancties, sancties, want dat kan uh, levensgevaarlijk zijn... voor uh, de Europeanen die daar nog zitten in, uh, in dat land. En daarvan zijn Frans Timmermans gisteren in onze uitzending weer... ja, dat is het stomste wat je op dit moment kan zeggen. Want je brengt het regime daar op een uh, gedachte en op een idee... om misschien wel iets te gaan doen met die uh, buitenlanders die daar zitten. Ja, en dat vind ik dan weer een opmerkelijke uitspraak van Frans Timmermans. Alsof meneer Gaddafi die terrorisme ongeveer heeft uitgevonden... vanaf nou, het moment dat hij daar... Er waren er met, wel een paar eerder, hè, toch? Nou, hij is er van 69 behoorlijk bij geweest en hij zat ook overal bij... Uh, er zijn weinig grote uh, terroristische uh, uh, aanslagen geweest waar niet of hij wordt geïmpliceerd of waar hij zelfs bij betrokken was. Denk even terug aan Lockerbie bijvoorbeeld. Ja. Maar waar het om gaat is dat volgens mij... Um, uh, de allereerste verantwoordelijkheid die Nederland heeft... is die naar de eigen Nederlanders die daar op dit moment... een veilig uh, uh, weer naar huis moeten komen. En de grote vraag is dan, um, kun je dat proces beter beïnvloeden door bijvoorbeeld direct al over sancties te spreken. Als je weet dat je daar de handen in de Europese Unie niet voor op elkaar krijgt. Nederland is over het algemene land, en dat is ook denk ik nu het geval, uh, dat wel aan die sancties wil. Daar is geen, zijn we, bepaald geen principeel tegenstand. Ik bijvoorbeeld U bent zelf geen, al, tegen, niet? U bent nee, geen tegenstander van sancties? Ik heb er maandag ook al iets over gezegd. Ja. Maar ik vind wel dat het in Europees verband moet. Um, en ik ik zou aan de heer Timmermans in dat geval willen vragen wat zou hij in die positie hebben gedaan ja. op het moment dat bijvoorbeeld zijn Bulgaarse collega dan zegt van, uh, luister lieve Frans uh, we hebben daar 500 landgenoten zitten en we hebben geen goede ervaringen met die dictator, ja. die maar liefst acht jaar lang uh, wat is het, uh, vijf Bulgaarse verpleegsters gegijzeld heeft gehouden. Ja. Dus meneer um, uh, Gaddafi hoeft niet op ideeën te worden gebracht door meneer Rosenthal of door meneer Timmermans. Ik vrees dat hij zelf al die praktijken uh, meer dan, uh, dan kent. Ja, wellicht recht kunt u dat uh, tegen Frans Timmermans gaan zeggen. Deze Week, want er is misschien een spoeddebat, hè? Ja, we hebben vanmiddag uh, het verzoek van, uh, van Timmermans dat wij al steunen van de Partij van de Arbeid om, uh, om hierover met de regering te spreken. Ja, dus u steunt het terugkeren van het reces van de Tweede Kamer, uh, althans van de buitenlandwoordvoerders ja, en Ja, kijk, dit is ook ons werk. Uh, ja. uh, dus het dan dan komt dat er gewoon, hè, dan, dan, dan komt dat spoeddebatten want er is al een uh, alle linkse partijen zijn voor, als de VVD ook voor is, dan is er een meerderheid, dus dan gaat het uh, die, Ik denk ook dat die meerderheid er wel is, de vraag is even in wat voor vorm het gaat krijgen. Ja. In ieder geval komen we vanmiddag bij elkaar, dus ik denk om twee uur dan, uh, dan kunt u zien dat de Kamer in ieder geval bijeenkomt. Ja. Uh, en dan kan de minister uitleggen uh, wat hij doet. En uh, ik persoonlijk ben eerlijk gezegd uh, tot nu toe uh, uh, uh, redelijk tevreden... met het feit dat Nederland in ieder geval gisteravond in is geslaagd... om daar een, een toestel te laten landen om um, uh, landgenoten... Maar ook DZT van het leger, van, van de luchtmacht, ja? Zeker. Het uh, mag ook wel eens een keer gezegd worden... dat wij als klein land toch in staat zijn uh, met onze krijgsmacht... om vergaten te laten omkeren, om die repatriëring mogelijk te maken. Dat deden we een paar maanden geleden. Wat is zo moeilijk aan het laten omkeren van een vergat? Dat is toch gewoon het sturen omdraaien, of niet? Ja, maar we hebben ze en dat is dat is of toch gegad. Ja, dat ja en, en die vliegtuigen ook en die zijn gisteren geland en de Fransen hadden daar nog grote problemen mee. Ja. En het was niet zo heel lang geleden dat we voor andere repatriëringen van grote landen... dat we ook vergatten hebben laten dus ja. toch. Hoe is het eh, ons gelukt dan eigenlijk? Weet u hoe dat gegaan is? Waarom is het ons wel gelukt om die DC-10 te laten landen? Daar weet die K-DC-10, maar dat is het militaire ik, type daarvan. Ik hoop dat uh, Roosentaal dat vanmiddag uh, kan uitleggen. Ik hoop ook dat hij kan uitleggen wat er verder nog zoal gebeurt... om uh, de overige Nederlanders die, uh, die daar nog aan, aanwezig zijn... Ja. en trouwens ook andere Europeanen, want er is toch wel een concerted actie. Een gezamenlijke actie van de Europeanen in elk geval. Ja. Want wij nemen ook anderen mee. En dat geldt ook omgekeerd. Ik geloof ook dat er nu sprake is dat er een Hercules toestel wellicht naar Zuid-Spanje of, of, of Malta zal vliegen om daar een soort van shuttle te gaan dienen. Ja. Maar wat daarvoor nodig is, is dat je weet dat je kan landen en dat je dat veilig kan doen. Ja. En misschien nog wel belangrijker, dat je ook weer kan opstijgen met een vol vliegtuig. Ja. Dus uit uw mond geen enkele vorm van kritiek op de minister van Buitenlandse Zaken? Ik heb op dit moment geen aanleiding om, om op, in ieder geval op die actie dat is toch zijn eerste verantwoordelijkheid om, de actie, om, om daar kritiek op te hebben. dit op die actie wel op andere acties? Nou, ik zou niet weten welke andere acties... Maar ah, Iran is en... nog zo'n uh, dingetje. Nou, nou de... ja, Iran, uh, ja, God, uh, wij vonden, en uh, dat vinden we al heel lang... Uh, dat er naar Iran bijvoorbeeld ook sancties uh, moeten maar worden gesteld. Maar bedoel gesteven. je, op die de Nederlandse regering is geëxecuteerd... En de, regering waar de, heer de heer impliciet door de oppositie de schuld heeft gekregen? I, nou ja, u, u verbindt nu een aantal landen met elkaar. Uh, laten we even bij Iran blijven. Vroeg u, het naar, ging mij om de kritiek op de minister... Ja, nou goed, daar kom ik op. Uh, ik ja. ik ben in ieder geval ben ik blij dat de Nederlandse regering nu... Um, uh, in het spoor van de Amerikanen ook de sancties... en daar gaat het ook over inreisbeperkingen... en uh, het bevriezen van de goederen van het Iraanse regime... Ja. dat men nu zo wil gaan om dat ook te bepleiten. En dat ja. doen we op het moment uh, dat anders dan in Libië... Um, er niet acute noodzaak is... waarin je misschien die middelen wat minder effectief kunt inzetten. Ja. Overigens is het zo dat ik al vier jaar om die type sancties vraag... Uh, en dat de vorige regering, waar bijvoorbeeld de heer Timmermans in zat... daar nooit toe bereid was. Nee. Dus, dus wat dat betreft denk ik dat we dat, uh, dat soort dingen... ook even langs één maat moeten leggen. Ja, en het optreden van de minister in de zaken... die uh, Iraanse mevrouw met Nederlandse nationaliteit... die is geëxecuteerd was, voorbeeldig of niet? Nou ja, kijk, daar heeft Rosenthal van gezegd... en dan kreeg hij direct heel veel kritiek op... dat dat een barbaarse actie van een barbaarse zin was. Ja, uh, ja nee, uh, de, dat de de laatste kritiek dat hij dan misschien wel iets zeggen. had kunnen voorkomen... of had kunnen uitstellen als hij in, nou, het, in het traject daarnaartoe... Ik, beter constateer, ik constateer meneer Kokkelman dat hij in ieder geval... Uh, nu het uh, gaat om, wat is het, uh, 100, 200 Nederlanders in Libië... dat hij er alles op alles doet, zet... om, uh, om die in ieder geval veilig naar Nederland te halen. Ja. En uh, als we één les hebben geleerd... is dat dat in ieder geval door de K. Verlangd wordt dat uh, zij Nederlanders, mensen met een Nederlands paspoort, die, die mogelijk het slachtoffer kunnen worden van, uh, van dit type regimes. Ja. En dat we daar goed voor moeten zorgen. Hij heeft een en mij doet zegt hij dat we dat op dit moment Goed. ant Broeke, vvd Ik Dank u wel. Dank u wel, meneer Kokkelman. Ranking the news. De vraag van vandaag. Elke dag stellen wij u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Marja van Bijsterveld, de minister van Onderwijs... wil naast de zomervakantie ook de, de kerst- en de meivakantie centraal vastleggen. Zodat die in heel Nederland op dezelfde data vallen. Wat heeft dat voor gevolgen voor de vakantiebranche? Hans Harkens, die is van de Nationale Raad voor Toerisme... Recreatie, Horeca en Vrije Tijd. Ofwel gastvrij Nederland. Dus ongeveer alles dus eigenlijk in dit land geeft hij verstand van. En die heeft ook het antwoord. Die gevolgen zijn... Uh... Aanzienlijk, we zullen te maken krijgen met overvolle campings en recreatieparken, met overvolle wegen, met piekbelastingen, overboekingen, want iedereen wil graag op hetzelfde moment uh, naar een attractiepark. Hogere prijzen zijn het gevolg, minder cursus voor consumenten, omdat bedrijven ook gewoon nee moeten verkopen. Het leidt tot consumenten die achter het net vissen, heel kort samengevat. Het is, het is een heel merkwaardig voorstel voor de minister. Ja, het is een oplossing voor een niet bestaand probleem... waarvoor met de beste wil van de wereld geen steekhoudende argumenten zijn aan te reiken. Om niet te zeggen, het is gewoon een slecht idee dat alleen maar verliezers oplevert. Laten we niet vergeten dat de huidige vakantiespreiding in goed overleg tussen overheid, onderwijsveld en bedrijfsleven tot stand is gekomen. Heeft u ook een vraag bij de nieuws, mailt u ons dan vooral naar Nederland@karo.nl voor uw minuut Ranking the News. Gaan we nu terug naar de tweede Maasvlakte. Naar Thijs Boelens die zal het wel sterven hebben daar, denk ik. Dat klopt inderdaad. Ik sta echt op het uiterste puntje van de Tweede Maasvlakte, aan de rand van de harde zeewering die hier wordt aangelegd. En uh, ja, het water wat daardoor wordt uh, binnengehaald, zeg maar, daar komt dan later uh, het zand. Maar die harde zeewering waar we nu staan, uh, meneer Hartman, u bent van aannemers uh, combinatie Puma, dat, dat, ja, waar hebben we die voor nodig eigenlijk? Nou, dus de, de bescherming van de noordzijde, zeg maar, de nieuwe Maasvlakte, de, de ergste stormen die komen uit, meestal uit het noordwesten. Dus daar is, uh, daar is een harde zeewering bestaan, zeg maar, gewoon een soort uh, stenen oever, uh, oeverbescherming. En ten tweede, je zit daar uh, vlakbij de Maaschil er komen grote schepen binnen. Dus daar kan eigenlijk geen heel flauw uh, talud aankomen met, met, met zand, er moet echt een uh, steltalud. Ja, zegt euh, geen flauw taluut als we inderdaad daar naar kijken. Het, is, ja, het zijn gigantische blokken die daar neergezet zijn. Hoe wordt zo'n zeewering nou opgebouwd? Uh, ja, die wordt opgebouwd uit verschillende lagen. Eerst beginnen we met, met, met kieseltjes zeg maar, met hele kleine steentjes uh, die het zand tegenhouden. En dat bouw je op naar steeds uh, grotere stenen. En we eindigen met die, die blokken, die zijn 40 ton, 2,5 bij 2,5 bij 2,5 meter. Uh, die houden we uiteindelijk de zwaarste golven moeten die, uh, tegenhouden. Ja, en plat gezegd, donder je die gewoon in zee of niet? Nee, die worden netjes weggezet. Er is een, uh, een hele grote kraan, speciaal ook voor dit gebouw, uh, het, voor dit project, uh, omgebouwd. Die, die kraan uh, die zet uh, keurig die blokken uh, weg. Ja. Die meetkraan die gaat van tevoren aan de gang om alles precies uit te nemen. Lotte uh, Schuitermaan, jij, jij bedient die kraan, hoe gaat dat in zijn werk? Nou, we hebben een uh, multimegroot uh, op de kraan zitten. Daarmee kun je onder water de diepte bepalen. En ook nog een laserscanner mee uh, aan land uh, de uh, hoeveelheid kunt bepalen. Ja. En alles in kaart moet brengen. Ja, en dan breng je alles in kaart. En, en, en wanneer weet je dan dat uh, iets geschikt is of dat een locatie geschikt is om ja, te storten om blokken neer te leggen? Zodra ik de meting gedaan heb, stuur ik naar kantoor toe. En daar gaan ze allemaal uitwerken en kaarten van maken. En uh, daar kan dan worden bepaald of het al bijna klaar is of er nog meer bij moet komen. En... Ja, nu zag ik ook van die meetbootjes hier langs die zeewering gaan. Wat doen die precies? Die zijn ook de bodem in kaart aan het brengen. Alleen die doen uh, of de uh, diepere delen. Waar, uh, waar zij niet bij kunnen komen, dat doen wij. Dat zeg maar in de stukken. stukken. Ja, meneer Hartman, die, uh, die tweede maasvlakte Het is allemaal te doen natuurlijk om uh, ja, de Rotterdamse haven voor te bereiden op de toekomst. De nieuwe generatie containerschepen. schepen. Uh, ja, dus de, de grootste containers zeg maar, van al, uh, vanuit China, die kant op, die, uh, die, die varen om, het, om Afrika heen. En daar uh, ja, komen er steeds meer bij. En uh, dit gedeelte van de, uh, van de haven wordt uh, 20 meter uh, diep. En uh, daar kunnen die schepen zich zeg maar afmeren in de toekomst. Precies, de toekomstige schepen die hebben een diepgang van 20 meter nodig. Ja, correct. Dus die, die, die steken wat dieper. Die zijn uh, breder, groter uh, en, en steken dieper. Ja, ligt het hele project op schema? Een uh, aantal dingen liggen voor, een aantal dingen liggen wat achter. Maar uh, ja, globaal uh, zitten we redelijk op schema. Ja, nou. wanneer, wanneer kunnen die tweede dan in gebruik nemen? Uh, het eerste stukje, was eigenlijk... Waar, wat wij nu aan het bouwen zijn, uh, 2013 moeten de eerste schepen af kunnen meren. 2013 de eerste schepen afmeren hier op de tweede Maasvlakte... die Rotterdam voor moet bereiden op uh, de nieuwe generatie containerschepen. De Belgische, een Belgische Libier heeft dagelijks contact met zijn elf broers en twee zussen. Zometeen zijn verhaal. Eerst nu het goede nieuws. Positive News Network. All Secure met Rom Adams. Nederlandse automobilisten anticiperen goed op winterse ongemakken. Dat klopt, ja. Wij hebben als All secure zijn zijnde net een onderzoek gedaan. Om te kijken hoe goed voorbereid ze eigenlijk uh, op pad gaan uh, tijdens het winterse weer. En uh, nou, dat, uh, dat blijkt uh, gelukkig uh, niet tegen te vallen. Nee, dat doen we verdomd goed. Ja. Wat doen we goed? Nou, wat we goed doen is dat we in ieder geval uh, goed voorbereid gaan uh, op pad. We, we passen ons uh, rijgedrag aan... En ook uh, heel veel mensen hebben een soort uh, noodpakketje, zeg maar, in de auto liggen. Oh, ja. Dus mochten ze onverhoopt uh, stranden ergens of uh, vastkomen te zitten in de sneeuw, ja. dat ze daarop voorbereid zijn. Zeg, en als we dan vastkomen te zitten, dan hebben wij ook één bepaalde uh, reisgenoot die we graag naast ons zouden zien zitten, hè? Ja, ja dat, dat klopt. Wij, uh, wij als onsecure zijn... vonden het wel interessant om te vragen van als je dan vastkomt te zitten met welke BN dan zou je dan het liefst een tijdje vastzitten in je auto. En wie is die BN'er die we het liefst naast ons hebben als we vastzitten in de sneeuw. Eén uh, staat uh, Yvonne Jaspers. Hallo met Tim. Ross Jeffries komt naar Nederland. Ja. Wie is dat? Uh, Ross Jeffries is eigenlijk een uh, eigenlijk de eerste die zeg maar een.. Um, een soort internetgroep heeft opgericht. Uh, speciaal voor mannen die dan tips uitwisselen... hoe ze het beste vrouwen kunnen versieren. En daar was hij een beetje de leider van. Aha. En hij doet dat door middel van... ja, linguistisch programmeren. Dus hij gebruikt taal, dat soort dingen. Ja. Eh... Uh, Ja, simpel voorbeeldje. van Dan zegt hij bijvoorbeeld below me. En dat zou dan, dat zou dan de subliminale boodschap zou below me moeten zijn. Ja, dus de, de, uh, dat soort dingen. Mm. En ook uh, me, werkt hij met patronen. Dus dat je uh, uh, ja, bepaalde dingen zegt. Van god, uh, wanneer voel jij je nou echt tot de man aangetrokken? En dan wijs je op jezelf bijvoorbeeld. Uh, dus uh, nou, en dan gaat die mevrouw vertellen waarom ze alle over, allemaal tot een man is aangetrokken. Maar jij zit tegenover en je zit de hele tijd op jezelf te wijzen. Ja. Dus ja, dan uh, is het eigenlijk uh, wel duidelijk. Uh, ja, dus dan, dan, dan beïnvloed je die uh, mevrouw zeg maar op een soort hypnotische, neurolinguistische, programmeerbare manier. Ja, ja. Nee, lijkt me echt uh, een ontzettend leuke man, Ross Jeffries. Ja, en hij, werkt, hij werkt ook, zeg maar. Met een met een hele, heleboel mannen hebben namelijk angst. Ah, eh, misschien eh, om vrouwen aan te spreken of überhaupt een, een vrouw te benaderen. Of zo, zijn, zijn, ja, er zijn ook mannen die echt super bang zijn voor vrouwen. Gewoon, dus die echt niet met. Ja. En eh, daar helpt hij ook van hun angst af, zeg maar. Eén uh, staat Ivo Jaspers. Met Eric. Erik Viers, jij stond op spoor 22 op het station in Antwerpen. Je zag een meisje dat een broodje at met witte chocola en speculoos. Je hebt een website voor haar gebouwd, want je wil er vinden. Heb je er al? Nee, ik heb er nog niet gevonden. Hou vol. Ja, dankjewel. Dag. Dag. Brenger van het Goede Nieuws was Karl-Johan de Zwart. Het is 9 minuten voor 10, dames en heren. Nog altijd zijn er weinig beelden van de situatie in Libië. We hebben de toespraak van Gaddafi gezien. Maar hoe het in de straten nou precies is en in de huizen... en hoe de bevolking van dat land de revolte beleeft... dat weten we eigenlijk maar mondjesmaat. Mesji Maklov woonde tot drie jaar geleden in de stad Benghazi... in het westen van um, Libië. De tweede stad van het land woont nu in België... en heeft nog heel veel contact met zijn familie daar in Libië. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft elf broers en twee zussen in Libië. Hoe beleven die de opstand daar? Uh, ik heb uh, net mijn uh, broers gebeld. En, en ik ben, ja, het is uh, zeker uh, gisteren ook net na Gaddafi zijn speech gebeld. En blijkbaar is het uh, nu in Benghazi en het hele oosten van uh, Libië uh, een feest dat uh, de speech van Gaddafi gisteren wordt uh, uh, beschouwd als een teken van zijn vaarwel. Uh, uh, en zij beseffen of zij geloven dat niemand in de wereld zal uh, uh, in, in, in uh, in, in een cent uh, uh, uit deze speech uh, uh, maken. Uh, maar het probleem is nu uh, zijn we een beetje uh, bezorgd over uh, onze broers in, in, in Tripoli. Die sinds uh, uh, we, eergisteren uh, doodgeschoten worden op de straten van Tripoli. Uw eigen broers ook? Wat de mensen in de straten van Tripoli, daarop wordt geschoten. Ja, nee, uh, ik, heb, ik heb veel vrienden daar, maar ik, ik, ik kan ze niet berekenen. Ik heb een van hen gisteren bereikt voor gewoon minder dan een minuut. En ja, heeft dat gezegd dat het uh, verschrikkelijk uh, en onveilig uh, daar uh, is en blijkbaar uh, de soldaten uh, schieten op uh, mensen en uh, trekken uh, of uh, uh, halen de, de doden uh, weg uh, naar ergens weet je niet. Maar ja, onmiddellijk uh, de link was uh, uh, verbroken, uh, geknipt, uh, en ja sindsdien heb ik niets gehoord van uh, hoe gaat het in Tripoli. Ja. De boodschap van Gaddafi was eigenlijk heel duidelijk. Hè? Hij riep op tot een burgeroorlog. Hij plaatste zichzelf boven uh, alle partijen en riep wie tegen mij is, krijgt de doodstraf. Heeft dat effect, denkt u, het beoogde effect nog? En wat is wat u daarvan terughoort uit de straten van Tripoli en Benghazi? Well, Gaddafi heeft, uh, heeft uh, veel dingen uh, gezegd. Hij heeft uh, de mensen probeerd te... Uh, bedregen. Maar iedereen dacht dat het uh, gewoon belachelijk en, en, en grappig stond. Maar het is niet om te lachen uh, in, in deze omstandigheden. Uh, maar wel. Iedereen dacht dat het... Nee, het is het, is het eind. Het is een, een kwestie van uh, misschien uren uh, uh, voordat hij uh, aftreedt, maar we verwachten niet dat hij uh, gewoon aftreedt. We, we, we verwachten, zoals hij gezegd heeft, uh, dat hij tot aan de laatste kogel zal hij, uh, vechten. Maar wie, uh, uh, gaat hij, uh, of met wie is hij bezig uh, aan het vechten? Uh, uh, zijn eigen volk. Nou is de uh, minister van Binnenlandse Zaken van uh, Libië uh, heeft inmiddels zijn ontslag ingediend... en de kant gekozen van de tegenstanders van Gaddafi. Uh, de man heet Abdul Fattah Yunis en wordt ook wel de tweede man van het land genoemd. Klopt dat? Kun je hem dat toeschrijven? Want ik dacht dat, dat de oudste zoon van Gaddafi de tweede man werd genoemd. Uh, de oudste zoon van Gaddafi? Ja. Uh, uh, we hebben niet gehoord uh, over hem, maar uh, uh, de assistent van de oudste zoon van Gaddafi uh, is... Uh... ...heeft zijn baas gedeserteerd. Maar nog iets te vermelden over Abdel Fattah. Hij is generaal-majoor... En hij is de kameraad van Gaddafi in zijn koudita in 1969. En hij is ook uh, de leider van het uh, leger uh, in Libië, voornamelijk in het oost van Libië. En zijn statement gisteren was een bevestiging dat Gaddafi geen uh, uh, macht uh, heeft over het oosten uh, uh, van Libië. Juist. En het oosten, dat is daar waar Benghazi zich ook bevindt, hè? het oosten van uh, Libië. Klopt, ja. ja. Maar dat is inderdaad. altijd een stad geweest waar, althans zo begrijpen wij dat hier in Nederland, waar um, Gaddafi minder grip op heeft gehad. Omdat daar de, um, laten we zeggen, de, de, de islamitische groeperingen een grotere mate van onafhankelijkheid hadden in ieder geval in hun eigen uh, be, uh, beweging. Islamitische. Ja, dat daar heb ik niet uh, nooit van gehoord uh, in Benghazi. Uh, ik, heb, ik heb het alleen gehoord van uh, Gaddafi, zijn zoon, dat, uh, dat we in, uh, in het oosten van Megha uh, van Libië, misschien in Benghazi, ja. een islamitische Imarat uh, hebben uh, opgestart. Uh, uh, maar dat is uh, onzinnig. Als je ziet de beelden van Benghazi, zie ja. je dat uh, alle mensen dragen nu uh, de vlag van Libië voor. Bij eh, Gaddafi, yeah. eh, de vlag van onze onafhankelijkheid. Yeah. En dat betekent dat mensen nu eh, eh, eh, die, eh, of, of die staat ja. met en, en de grondwet van die staat. Eh, ja. de, sinds Gaddafi aan de macht gekomen, ja. eh, dus, eh, kregen we geen uh, grondwet eigenlijk. Heeft onze grondwet. Weggegooid. Ja. En u hebt ook contact gehad met uw broers, tot kort, uh, tot slot kort nog eventjes. Uh, zijn ze bang, want u had contact met hem terwijl hij op straat liep met een van uw broers terwijl er over hem heen geschoten werd? hè? Dat, dat klopt, ja. Wat dat zei hij? Dat, dat was verschrikkelijk. Dat en, was en, verschrikkelijk. En, en ik dacht altijd dat ik uh, uh, hem voor de laatste keer zou uh, uh, uh, horen. En, ja. en het was eigenlijk, ja. Uh, mijn broer is aan de andere kant van, van, van, van de telefoon, ja. uh, van het gesprek. Hij en was bang. Iemand, iemand is uh, uh, uh, uh, op hem aan het. Ik moet schieten. het hierbij laten. Het spijt me zeer, meneer Makloff. Ik dank u wel. Tot zometeen, dames en heren. De stemming van Nederland.